Jacobs heeft afgelopen zaterdag op de site van de gemeente Helmond... zijn excuses gemaakt en schrijft dat hij niemand heeft willen kwetsen of beledigen. In de Amerikaanse staat Texas zijn bij een schietpartij... in de buurt van hun universiteit drie doden gevallen. Een politieman, een burger en de dader. Twee agenten en een vrouw raakten gewond. Zij zouden niet in levensgevaar zijn. Rond het middaguur waarschuwde de universiteit... dat er een schutter rondliep in de buurt van het voetbalstadion op de campus...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 Dit is De Nacht, met Joey Koeivoens. Goedemorgen, om half zes zometeen focus op de wereld. Leo Seer met Moonlight en eerst Spendo Ballet. Guys, it's a must. When they go missing, they're gonna look for the van first. She whispers slowly, it'll be alright. I took some cash from my building society and my monthly check. Leo Sayer, Moonlighting, de man emigreerde in 2005 naar Sydney. En daar nou kwam ik een foto tegen van de nu 64-jarige Leo in zijn studio... met een bijzonder voorwerp. Er lag namelijk een stuurwiel op zijn songbookstandaard. Nu is het geen gewoon stuur, maar eentje uit de Formule 1-wagen. En als je dan afvraagt, zou Leo dan in zijn vrije tijd rondjes rijden op een circuit? Nee. In 1982 presenteerde de Zanger een TV-show... en moest daarvoor 40 rondjes in de Formule 1-wagen rijden van Nicky Lauda. En later kreeg hij het stuur met daarin zijn naam gegraveerd. Mooi, hè? Dit is de Nacht op 1 met zometeen Nova Star, Joost Twegers, Rome en eerst Lenny Kravitz. Here That I hear there isn't one that speaks to me You may be dead, but you're not gone Het was 1986. Steve Winwood scoorde een hit met Higher Love. Daarvoor nog Novastar, Joost Vegas en Rome. Eleni start startte het lijstje van drie met It ain't Over Till It's Over uit 1991. Zometeen rond half zes gaan we starten met de tease. We gaan de focus op de wereld doen. We gaan bellen met een hulpverlener in het buitenland. Dat zometeen. Eerst terug naar 1978 met Bill Withers. Dit is The Lovely Day. When I wake up in the morning, love.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 Door de Bill Bedders, Lovely Day op Radio 1 en Brooke Fraser, Jack Kerouac. Focus op de wereld. Gesprekken met Nederlandse hulpverleners in het buitenland. Het is twee over half zes op dinsdag 14 augustus 2012. Aan de telefoon Jurien de Groot vanuit Kenia. Jurien, goeiemorgen. Goedemorgen. Is het bij jou ook ochtend? Uh, ja, het begint hier uh, langzamerhand een beetje licht te worden. Het is dus hier nu uh, half zeven in de ochtend, een uurtje later. Oké, oh, oké. Okay, okay. nou, het verschil is inderdaad niet zo heel erg ja. groot. Um, uh, we hebben eerder even per mail contact gehad met een, een goed uit Kenia. Uh, je, je bent wat ziek, hè, begreep ik? Ja, ik heb, uh, ik heb uh, wat last van mijn uh, longen gekregen de afgelopen dagen. Oi. Er is er een longontsteking geconstateerd. Ja. Dat is niet zo best. Nee, ja, het is hier winter op dit moment, zegt ze. Ja. Het regent hier heel veel, het is koud hier. En uh, ja, heel veel mensen zijn eigenlijk ziek hier. Van, van ja, dan zit het in een klein hoekje natuurlijk, ja inderdaad. Ja. Hé, hey, hoe, uh, hoe is het in Kenia? Wat, uh, wat, uh, wat slaat de klok daar vandaag de dag? Ja, hier gaat het al uh, aardig, het is uh, rustig. Uh, mensen zijn, uh, ja, zijn eigenlijk druk bezig met de komende verkiezingen die op stapel staan uh, in maart volgend jaar. De campagne is eigenlijk altijd de krant staat er vol van. En uh, ja, dat merk je wel dat we eigenlijk wel het dagelijks leven een beetje beheerst. Helemaal uh, was vorig ja, uh, jaar, of zes jaar, vier jaar geleden ongeveer de, de verkiezingen echt natuurlijk een ramp was in Kenia met alle. Uh, onrust, die, uh, stammenoorlogen die uh, daarna uitbraken, dus mensen zijn daar eigenlijk heel erg mee bezig. Oké. Okay. Ja. Ja. En daarnaast, ja, um, uh, Kenia uh, heeft natuurlijk heel veel uh, hardlopers geleverd naar de Olympische Spelen ja, en uh, ja. daar, daar waren we eigenlijk de afgelopen week ook wel vol mee bezig. Ben je trots op de prestaties? Ja. Wat zeg je? Ben je trots op wat ze gepresteerd hebben in, uh, in de, op, tijdens de Olympische Spelen? Nee, niet zo eigenlijk. Ze hadden wat meer verwacht. Uh, okay. Ze hebben niet zoveel medailles uh, gekregen dit jaar. Nee jammer hè, terwijl we dat normaal gezien wel verwachten natuurlijk van de, van de lopers uit Kenia. Ze ja, zijn, meest, ze zijn meestal lopen, een van de snelste. Uh, ja. het, ik denk dat het een beetje het zeertje hier hangt zoals de Nederland rondom de, de Europa Cup was een uh, paar maanden geleden met voetbal. Je hebt veel heel veel en nu denkt iedereen, ach ja, we zijn het is niks geworden. Ja. Ja, we praten eigenlijk wel veel over, de afgelopen dagen ook hier op straat, dan een je dat op voor. Iedereen weet het eigenlijk al. over. Hmm. Ja. Ach, volgende keer beter, zo is het toch? Nog een keer beter. Ja, hey, waar ben je de afgelopen week mee bezig geweest? Want, want ja, daar gaat voor jou het een en ander veranderen in jouw leven. Ja, nou de afgelopen periode zijn we eigenlijk ook bezig geweest met, uh, met, met de sollicitatieprocedure in Nederland. Dat heel apart was eigenlijk. Uh, er is een, uh, een nieuwe vacature bij de IZP, een uh, zendingsorganisatie uh, die zending uh, stimuleert binnen Nederland. En uh, daar heb ik op gereageerd. En uh, je hebt van de week, vorige week heb ik eigenlijk gehoord dat ik uh, de baan gekregen heb. Dus dat was gelijk ook wel uh, iets heel bijzonders. Maar we uh, eigenlijk de hele week eigenlijk om mijn geweest met uh, allerlei, ineens allerlei voorbereidingen van voor verhuizing in Nederland, het afronden van het werk hier, et cetera, et cetera. Ja, dan moet er een hoop overgedragen worden natuurlijk. Ja, ja. En uh, ja, eigenlijk was het niet zoals gepland om, uh, om al uh, terug te gaan. Maar ja, het kwam op een of andere manier uh, kwam op ons pad. En uh, ja, uiteindelijk uh, ben ik uh, geworden, zeg maar, de nieuwe functie uh, die de ICP gekregen. Ja. En uh, ja, dat betekent dat je hier, hier, hier heb ik zes jaar gewerkt. Want ik werk hier nog steeds natuurlijk, maar begin december kom ik afgezien naar Nederland. Dat is een hele grote verandering. Ja, maar het is ook groot nieuws. Groot nieuws, want het, het Nederlands Dagblad heeft erover geschreven. Het Reformatorisch Dagblad. Die, die schrijft ineens overal. Jurjen de Groot uh, wordt programmamanager bij het ICD. IZ ja. Ja, ik ben ook verbaasd. Gisteravond zag ik uh, allerlei uh, uh, nieuws op de website staan. Ja. Dus ja, blijkbaar groot nieuws. Ja, en wat, wat, moet ik, wat moet ik me precies voorstellen? Uh, je, je wordt programmamanager bij het IZB. Uh, wat, wat gaat jou, jouw taken inhouden in Nederland? Het ja, IZB is een uh, zendingsorganisatie in Nederland, die uh, vooral binnen de PKN zeg maar, uh, gemeenten stimuleert om zending uh, uh, te doen, of integratie te bevorderen in hun eigen omgeving. Dus in hun eigen, rondom in hun eigen gemeente mensen uit te nodigen naar de gemeente. En um, ja, de, de programmamanager houdt zich eigenlijk bezig met een aantal uh, activiteiten die in Amersfoort binnen het hoofdkantoor uh, van de IZB. Er zijn een aantal uh, uh, programma's zeg maar, die uh, zich bezighouden om die gemeente zeg maar, uh, missionair actief te, te, te krijgen. Dat betekent dat er allerlei trainingen georganiseerd worden in het land om uh, mensen toe te rusten tot de uh, evangelisatie, dat de kerkraden begeleid worden, er worden publicaties gedaan, nou uh, ja, zeg maar alles en nog wat. Maar de programmamanager die houdt zich vooral, uh, vooral beter om uh, de hoofdlijn goed uit te zetten, het budget te bewaken, dat al die uh, mensen die daar werken, nou uh, uh, ja, dat, dat, dat, dat, dat die activiteiten, zeg maar, dat, dat, dat missionaire toerusten van die gemeente, dat dat uh, goed gebeurt. Oké. Okay. Even terug naar Kenia, want je hebt me ook verteld dat je een, een, een mooie vergadering uh, had, uh, uh, de ontwikkeling van de Alpha-cursus in Kenia en, en bezig met, met die Alpha-cursus naar gevangenissen brengen in, in Kenia. Kun je daar eens wat over vertellen? Ja, we zijn al een aantal jaren bezig hier ook om uh, de Alpha-cursus te uh, promoten in Kenia en dat loopt heel erg goed. Er zijn heel veel gemeenten hier ook die Alpha-cursus gebruiken. De Alpha-cursus is eigenlijk ook een middel, wat in Nederland ook gebeurt, uh, om, om mensen uit te nodigen om iets te stellen over het christelijk geloof ja. in je kerk. En uh, nou, dat gebeurt hier ook. Nou, nu, uh, Alpha heeft ook eigenlijk een. Uh, de Alpha-cursus ga je eigenlijk ook doen in gevangenissen. Dat zit eigenlijk wereldwijd. Uh, mensen die in gevangenis zitten, dat ze eens na gaan denken: hé, hey, waar, waar ben ik nou mee bezig? Wie ben ik? En wat geloof ik? En wat ga ik met mijn leven? Nou, daar, uh, ja, dat doen we in Kenia ook. En we hebben een aantal proefprojecten gedaan in Kenia, de gevangenis. En er, eigenlijk het bijzondere van het hele verhaal is dat de, de overheid heel erg positief reageert hier. Die zegt, hey, we zien dat de mensen die die cursus volgen, dat die veranderen en dat het, dat het impact heeft op hun leven en dat zelfs als ze uit de gevangenis komen, dat ze, dat we, ja, dat ze weer in een normale samenleving inkomen, uh, dat ze niet snel terugkeren in, uh, naar hun fouten. Nou, we, hebben, ja, we, hebben, we doen het al een tijdje en nu merken we dat het we, dat we echt een vlucht gaat krijgen. En dat we, mijn collega, die verantwoordelijk is voor uh, Alpha in Kenia, die was uitgenodigd bij de overheid om uh, eens te praten. En uh, nu blijkt dat uh, ja, onze de supporten en vragen eigenlijk of in alle gevangenissen in Kenia Alfa uh, ja, uh, geïmplementeerd kan worden. Nou, dat is een hele mooie stap, ook als kerk. Dus je zo, uh, als je zo veel uh, ja, uh, impact kan hebben, binnen binnen, ook binnen met zoveel mensen, met zoveel gevangenissen. We zijn nu bezig om een grote conferentie te organiseren waar we hebben alle, alle chaplins heet het hier, hè, de gevangenissen, pastoren, laten we zeggen, uit gaan nodigen om ze te trainen om cursus te gebruiken in de gevangenis. We hebben we ook uh, via E.O. Metraat hebben we daarvoor uh, verworven. Voor zeg maar. En dat gaan we nu ook concreet uitvoeren. Dat is echt heel bijzonder. Oké, okay, ja, dat is een bijzondere ontwikkeling inderdaad. Verder, verder ben ja. je ook nog bezig uh, met het vervolg van het noodhulpprogramma uh, dat je daar wil uitwerken? Ja. Ja, ja We hebben natuurlijk uh, ook een andere keer op de nacht uh, de Nacht gaan we heel vaak gepraat over de honger in de in de Hoorn van Afrika. Dat hebben we natuurlijk in Nederland. Uh, vorig jaar vooral heel erg in het nieuws geweest. En uh, ja, dat, dat uh, was verschrikkelijk. Mensen gingen echt wel van de honger. Ze hebben toen heel veel geld kunnen werven. Uh, ook vier eeuwen met de datum. En hebben we hebben daar een heel mooi voedselprogramma gezet. Maar goed, we dachten, ja daar moet het niet bij blijven. Want uh, ja, voedsel, dat, uh, dat raakte op. Mensen eten voedsel op en dan hebben we weer terug weer af. En toen was dat heel belangrijk gewoon, omdat mensen gewoon moesten overleven. Maar nu zitten ze te denken: kunnen we ook een programma opzetten waarbij we mensen ook economisch uh, kunnen empoweren? Heet dat? Hè? Economisch meer, uh, meer uh, uh, verder kunnen helpen, zodat ze hun business kunnen opstarten, zodat ze geld kunnen verdienen. En daarmee ook veel minder afhankelijk worden van mensen om hen heen. Nou, uh, daar hebben we hebben nog een aantal wat geld over van dat programma. Sorry, sorry. geeft niet, geef. We hebben een aantal. We hebben, ja, dat is de longopsteking. Ja, precies. We, we, we vergeven we, het, het je, je Geen probleem. Ja, ja, nee, maar we hebben, we hebben geld over. En, uh, ja, niet zozeer echt over, maar we dachten dat ja, we wel alles in voedsel gaan steken. Maar ja, dan. Uh, ja, dat, dan uh, is het straks ook open en we hebben we eigenlijk niet verder geholpen. Dus we gaan nu een project starten waarbij we de lokale bevolking gaan stimuleren. om uh, om businessen op te starten, om bedrijven op te starten, om uh, uh, vrouwengroepen op te starten waar ze geld kunnen verdienen. En dat geld weer uh, kunnen gebruiken in hun gezinnen, eten kunnen kopen en dan hopen dat ze zo een de cirkel kopen. Ja, en met dat geld eigenlijk een soort... Uh, ja, een soort microfinancieringsproject opstarten. Dus eigenlijk zou het dan een project kunnen worden wat jarenlang door kan gaan. Als je een lening uitgeeft, geld komt niet terug. Dan kan er weer een nieuwe lening uitgegeven worden naar iemand anders. En zo gaat dat Het is heel erg leuk. En we zoeken daar iemand voor trouwens. Dus als je geïnteresseerd bent, dan kan je naar de website. Oké, hartstikke goed. Vind je het niet jammer, Jurjen, om te weten dat je op 1 januari weggaat en dat je dan geen deel meer uit gaat maken van zo'n project? Ja, dat is, uh, dat is het dubbele. Aan uh, de ene kant ben ik heel erg blij om een nieuwe stap te maken. Uh, ik heb wel gemerkt, zeg maar, de afgelopen jaren... Van dat dat management gewoon uh, in mijn bloed zit, zeg maar. Dat ik het leuk vind, daar krijg ik energie van. Uh, dus dit is al een leuke stap voor mij, die nieuwe baan. Hè? Maar uh, ja, er zijn nog zoveel leuke dingen hier te doen. En we zien ook dat we uh, ja, het gewoon goed hebben in Kenia. Ja, Want hoe lang en, ben je uh, daar nu geweest? Dus het het. Zes jaar, zei je? Zes jaar, ja. ja, ja, ja. Okay. Ruim zes jaar. In december zijn we hier uh, 6,5 jaar. Wauw, dat lijkt me ook een hele grote stap om weer terug te komen dan. Ja, ja. ja, ja. Als je, nu, ja je zit dan nu dan zo lang alweer in Kenia. Uh, volg je dan de dingen die in Nederland gebeuren nog veel? Het nieuws bijvoorbeeld. Uh, zijn er dingen die dan ook opvallen of verbazen uh, in, in Nederland? Um, ja, dat, dat, dat, dat ligt er een beetje aan. Soms dan... Uh, ja, je hebt tegenwoordig natuurlijk wel alles bij de hand hier. Hè? Het internet en... Uh, de NOS-website en alles. Dus dat volgen we een beetje. Op dit moment volgen we natuurlijk de verkiezingen in Nederland wel, de campagnes en zo, die volop bezig zijn. En ja, ik probeer ook wel een beetje na te denken van, hé, wat gebeurt er allemaal? Zeg dat ik terug in Nederland december. Ja, dan moeten we zo weer instromen met ze allemaal, laten we zeggen. En ja. Dat, dat, uh, dat ja, wat het, vooral een beetje volg zijn de verkiezingen. Ja, wat ik natuurlijk wel van verbaasd dat de SP zo hoog staat in de peilingen Ja, mij ook. Dat het, <laughs> ja. dat het zo ongelooflijk anders is dan een aantal jaar geleden, zeg maar. Dat het zo ongebruikt is. Ja. En uh, ja, ik ben ook heel benieuwd hoe dit moet gaan, zeg dus maar, VVD en SP samen. Ja, want een gedoogpartner ja, zou er niet in, in mogen zitten, begreep ik. Maar euh, een gedoogpartner, daar zaten ze niet meer op te wachten, begreep ik afgelopen week. Nee, dus uh, ja, uh, dat dus moet, weet ik niet. Maar interessant. Als je nu zo van een afstand kijkt, want jij, jij, kunt, jij kunt vanaf, kijk, wij zitten er natuurlijk middenin, maar jij kijkt vanaf een afstandje, uh, een beetje van boven naar beneden, zo op Nederland. Uh, wat, wat denk je dan als je, als je zo kijkt naar Nederland vanuit uh, Kenia? Ja, ik, ik zie, ik zie wat, ik, wat ik vooral voel is uh, dat. Ik denk, uh, Nederland zit in een uh, enorme crisis, zeg maar. dat, dat, dat, Als je van afstand kijkt, dan, dan in alle komende crisis, maar die naar buiten komt, gaat daar bijna wel over. En dat Nederland dus, is, is een bloedreur uh, om uit een crisis te komen. En, terwijl, en dat is wel eigenlijk apart, als je in Afrika zit, en ik had gisteren ook gasten hier op de Soetemassa, waar we heel gesprekken hebben gevoerd. In Afrika, de continent ook, maar ook in Kenia, merk je dat economisch heel anders voorstaat. Dat denk ik dat het heel dubbel voor ons zou worden om terug te gaan naar Kenia. Hoe moeilijk het ook is, zeg maar, hoe de cirkels er allemaal zijn. Maar er is heel veel uh, groei ja, in Kenia. De, in de economische opzicht. Er zijn bedrijven willen investeren hier. Er zijn uh, allerlei nieuwe uh, projecten die opgezet worden. Dus ja, die zitten nog in die fase van. dat allerlei nieuwe dingen opgezet worden. Dat worden veel, er wordt werkgelegenheid gecreëerd. En tegelijkertijd in Europa, dat Europa zo slecht gaat. Ja. En, uh, ik kan dat ook nog niet echt voelen. Ik, ik denk dat als ik in december in Nederland aankom, dat je dat pas echt mee wilt maken als je er middenin zit. Ja, want, want... ik heb echt gewoon mensen op telefoon die zeggen van wat kom je eigenlijk doen in Nederland nu? Hoe ja. kom je nu eigenlijk terug? Want het is echt, echt niet leuk. Jij komt niet op het beste is, moment natuurlijk. Nee, nee. Hoe, hoe is de mentaliteit ja. Ja. vergeleken met, met Nederland, uh, In uh, Kenia? Ik je heel slecht. Okay. Hoe, hoe, hoe is de mentaliteit van, van uh, het volk in Kenia vergeleken met Nederland? Ik, ik kan me eens heel goed voorstellen dat het daar een stukje dankbaarder aan toe gaat dan hier. Ja, mensen zijn hier natuurlijk al gauw tevreden. Hè? Um, dat is ook wel lastig. Want uh, je mag best wel uh, ook wel wat meer eisen, zeg maar. Je ziet meer rechten dan dat je denkt. Um, ja, de tijd is hier in totaal... Kijk, als je het over Nederland hebt en de, en de problemen, zeg maar, nu... en je gaat het een beetje uitleggen, dan snappen mensen daar hier natuurlijk helemaal niks van. Um, ja, die vinden dat het allemaal nogal best is natuurlijk. Uh, eh, als wij iets achteruit gaan in salaris, dan heb je nog wel goed salaris. Of als je ja, de niet duurder worden, dan denk je, ja, maar je hebt de niet. Dus dat is een heel ander, heel ander verhaal. De mensen zijn hier, maar merk ik toch wel, uh, ja, wel positief. Met alle kleine dingen die we krijgen, die ze verdienen, dan, dan, dan is er al. Uh... Ja, daar zijn mensen blij mee. Ja. En, uh, ja, dan merk ik ook dat, dat. Uh... Zeg, de klaagzang is er niet zo snel. Eigenlijk bijna nooit. Zeg, maar, uh, je moet wel heel slecht hebben wanneer het, uh... je al een beetje verdient, of je hebt een baan, of er zijn kinderen die naar school kunnen. Ja, dat zijn mensen gewoon gelukkig en uh, het leven is gewoon zo. En, uh, ja, zo is het. En, eh. Uh... Er komt wel steeds meer een verandering ook, hoor. meer grotere bedrijven komen, en ze gaan meer verdienen. Je merkt ook dat er een luxe op de markt komen. En de wereld komt iets in de rollen. En daardoor merk je dat de jongeren ook zijn mentaliteit zal gezond. Die willen meer. Ze willen dingen beter georganiseerd. Die moet sneller. Weet je wel? Alles. En alles komt ook mee in Kenia. Ik ben uh, verbaasd. Ik koop die iPhones. Telefoon uh, in de winkel. iPads, Iedereen loopt de rond. Uh, alles is hier ook te krijgen. Dus uh, dit niet zo lang meer, denk ik. Nee, en, uh, nee, nee. Ook, nee. ook, ook, ook hier uh, gaat men volop meedoen. En alles. Ja. En nu ga je terug naar Nederland. Ben je bang voor een cultuurschok voor jezelf en voor je vrouw? Um, nou, niet zo. Ik, wij zijn natuurlijk wel. Uh, het ging redelijk, uh, ja, één keer in de twee jaar gangen, verlof van een redelijk lange periode. Ik merkte altijd dat we er wel redelijk inrolden, zeg maar. Okay. En, uh, we... Ja, tegenwoordig heb je natuurlijk wel Skype. Je hebt alles hier uh, bij de hand, zeg maar, waardoor je heel veel contact hebt hè, met Nederland. Je mm -hmm. kan uh, prima bellen naar Nederland. En... Ja, het, is wel, het wordt wel anders als je natuurlijk gaat wonen in Nederland weer. Ik denk dat we uh, heel erg met twee benen... Eén benen in Kenia, één benen in Nederland. Dat je wel continu het van, ja... Je hebt zes jaar van je leven gewoond in een ander land. En dat uh, ik denk ik dat het heel veel impact heeft. Uh, ja, dat zal je nooit vergeten. Heel veel dingen die je meegemaakt hebt. De vrienden die je hier hebt. Uh, ja, je blijft denk ik altijd in en weer... Uh, uh, Ruppelen, laten we zeggen. Van, van één benen hier, één been daar. Ja, ja, ja. Dus, dus hier, je moest mensen in Nederland. En, uh, ja, de, de dingen waar ik nu misschien zo van baal in Kenia, dat dingen soms niet goed lopen... Die ja, ga je dan missen waarschijnlijk. Ja, waarschijnlijk ga ja, je ja, dan ja, ja. missen. Maar goed, altijd voor zijn stevens. Nou, dan is in ja. ieder geval de eerstkomende zomervakantie volgend jaar... is, is dan waarschijnlijk al, uh, al bepaald waar die heen gaat. Ja, misschien wel, ja. Ja, ja precies. Ja. Ik, uh, ik ja. wil jou graag danken, Jurjen, voor je tijd uh, deze, deze vroege ochtend. Ja, mooi. En ik wil jou ook beterschap wensen met je longontsteking, dat je, je snel, uh, sneller aansterkt. Ja, dankjewel. En, en ja, we, we gaan je vast wel weer spreken als je, dan, uh, als je in januari naar Nederland komt om te gaan werken voor het IZB. Als programmamanager. Ja, oké. Okay. Ik wens jou een goede dag. Goed. Oké, okay, bedankt. Doei. you want to know? Just ask me. I'm the world's most opinionated man. I'll give you an answer if I can catch one passing through that feels right for you. No just ask me it's worth every cent it costs, and you know it's free, free A special deal.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 Got time for one more question here before I fall, fall. Is there anything at all? En You Do Something to Me in De Nacht op één. En Daryl Hall en John Oates, Rich Girl. En die Daryl Hall, als je denkt, wat doet hij tegenwoordig? Die heeft thuis een hele grote kelder waar hij nog heel vaak jam sessies doet met verschillende artiesten. Best leuk. Moet je maar eens op internet kijken. Live from house.com. Het is één minuut voor zes geworden, tot zover de nacht op één. Um, zometeen, na zes uur het Radio 1 Journaal. Ik wens u een hele fijne dag.